Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld in Den Haag zijn 20 mensen aangehouden. Er waren veel meer demonstranten dan de toegestaande 200 en de betogers hielden zich niet aan de coronaregels. Toen er nauwelijks gehoor werd gegeven aan een oproep van de politie om te vertrekken voerden de ME charges uit. Eén agent lost een waarschuwingsschot. Dat gebeurde nadat demonstranten een politiehond hadden geschopt en zijn begeleider belaagden. Bij de verkiezingen in twee Duitse deelstaten kan de CDU volgens Exitpols rekenen op een verlies. De zwaarste klappen voor de partij van Bondskanselier Merkel lijken te vallen in rijnland palts waar de Christendemocraten terugvallen van 32 naar 27 procent. En in baden württemberg zakte de CDU naar verwachting van 27 naar 23 procent. Volgens AstraZeneca is er geen bewijs voor meer kans op bloedproppen... bij mensen die het vaccin van deze farmaceut hebben gekregen. Het bedrijf zegt dat na de bestudering van data van ruim 17 miljoen gevaccineerden in Europa. Het onderzoek levert geen bewijs voor een hoger risico op bloedplaatjesverlies, longembolie of trombose. Ongeacht de dosis en de leeftijd of het geslacht van de gevaccineerden, stelt AstraZeneca. Een aantal landen heeft inhentingen met AstraZeneca opgeschort. Naar meldingen van trombose, Nederland gaat ermee door. Een voetballer van AZ is geschorst omdat hij zou hebben gewet op wedstrijden... KVB en AZ willen niet zeggen om wie het gaat. Vanaf het account van de speler is ingezet op 17 wedstrijden... waarin hij zelf niet heeft gespeeld. De voetballer werd voor drie wedstrijden geschorst... waarvan één voorwaardelijk. De speler zegt dat een vriend van hem heeft ingelogd op zijn account. Het weer vanavond en vannacht regen, morgen zon en stapelwolken... met soms nog een bui, staat een matige noordwestenwind... en het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1429 hier op ZFM. Mijn naam is Ben Veugel, uw gasten hier voor de komende twee uur in dit nieuw muziekprogramma. <laughs> Balance. Dat is het nieuwe album van Johnny Lipford. En Johnny Lipford, uh, ja, dat is eigenlijk een, uh, een nieuwe artiest voor dit programma. Ik heb in de playlist die je kan terugvinden op .info's en uh, zijn website gezet. En uh, zo kan je met Johnny uitgebreid kennis maken. Blue is Nine, ja, dat is een groep artiesten. Die hebben zichzelf zo genoemd en uh, daar hebben we al meer muziek van gehoord in uh, dit programma. Um, en zij hebben het nieuwe album A Different Light gemaakt. Al Groomer Khan, de man die in Duitsland woont en uh, ja, mysterieuze muziek maakt, die uh, heeft uh, wel drie albums in dit programma. Twee in dit programma. We sluiten ook uh, ja, track 14, dus niet helemaal. Sluiten niet dit uur met hem af, maar hij staat wel twee keer daarin op 3 en 14. Ja, Cornel kinderknecht. Ja, kinderknecht denk je toch wel een Nederlandse naam, maar niets is minder waar. Cornel, die... Uh Komt, ik dacht, uit, uit Scandinavië. Hij um, heeft hele mooie albums gemaakt. En daar gaan we ook allemaal luisteren. En zoals ook Jamaya Dunster met Mystic Pots Of India. Dus we gaan eigenlijk ook weer een muzikale rondreis maken over de wereld. Peaceful Radio Show 1429 hierop ZFM. Veel luisterplezier.